Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die is opgepakt voor het doodschieten van drie mensen in Rotterdam... was al eerder na een tip gecontroleerd door de politie. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. De hoofdofficier van het openbaar ministerie vertelt meer over de verdachte. De verdachte is een 24-jarige man, is op Curaçao geboren en opgegroeid in Nederland. Op zijn justitiële documentatie staat een klein aantal vermogensdelicten... Hij heeft als minderjarige jeugdreclassering... en een taakstaf gekregen voor enkele winkeldiefstallen... en is twee jaar geleden veroordeeld door de politierechter... voor de heling van een scooter. De politie en het OM zeggen zeker te weten... dat ze de juiste verdachten te pakken hebben. Bij de schietpartijen in Rotterdam... kwamen de afgelopen dagen drie mensen om het leven. Zowel Israëlische onderhandelaars als een delegatie van Hamas... zijn onderweg naar Qatar om te praten over een staak het vuren in Gaza. Israël en Hamas hebben de laatste tijd vaker gesprekken gehad... maar tot nu toe zonder succes. Hamas en Israël... Beschuldigen elkaar van het dwarsbomen van een deal. En het is onduidelijk of de onderhandelingen wel enige kans maken. Tot nu toe zijn 62 vuurwerkslachtoffers behandeld door plastische chirurgen. En dat zijn er acht meer dan vorig jaar, volgens de vereniging die dat bijhoudt voor plastische chirurgie. Van alle slachtoffers was de helft onder de 18 jaar. Ja, en vandaag vertrekt Ricardo Caljau uit oost soeburg in Zeeland voor een bijzondere trip. Hij gaat naar Antarctica toe om daar de vulkaan de Erebus te beklimmen. Nou, ondanks dat hij vaker vulkanen heeft beklommen, vindt hij het nog steeds heel spannend. Kijk, ik heb best wel wat geklommen over heel de wereld. Uh, alleen waar ik nu naartoe ga, ja, dat is toch wel. Echt... Echt iets anders. En ik ben voornamelijk heb ik wel wat zenuwen over de kou en de wind, en noem het op. Ja, want het kan min 40 graden worden en windstoten van 140 kilometer per uur, toch? Ja, die kunnen we daar tegenkomen. En dan is eigenlijk het enige wat ons ja, eigenlijk bedekking geeft, is een, is een tent. Een nou, flinke tocht wordt het dus voor hem. En als het hem lukt, is Kaljau de eerste Nederlander ooit... die de hoogste vulkanen van alle zeven continenten heeft beklommen. Het weer en nog, af en toe een wintersbuitje vanmiddag. vanmiddag. Tussendoor droogt het op en schijnt de zon ook nog hier en daar. Het is wel flink vries en het voelt ook...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 Slowly Here In this moment You hey. hate all the things I believed in I just wanna get it over with tears form behind my eyes but I do not cry counting the days that pass me by 재미ensive 6.9. Zie And the mission is your